Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Misschien mag je binnenkort weer naar de bios of de kroeg. Het OMT adviseert om de boel te versoepelen in de horeca- en cultuursector... tot 8 uur s'avonds. En ook bij sportwedstrijden moet het weer mogelijk worden om publiek toe te laten. Het is dus nog wel een advies. Het kabinet moet er nog een knoop over doorhakken, zegt verslaggever Wilco Boom. Bovendien horen we dat er ook nog wel strenge voorwaarden zullen worden opgelegd... aan heropening, waar dat dan wel zal kunnen. En of het 8 uur wordt, dat is ook nog een onderwerp van discussie. Het kan ook zijn dat er uitzonderingen komen ...voor bijvoorbeeld theaters en publiek bij sportwedstrijden, dat je daar dan iets langer mag zijn. Dinsdag is er weer een persconferentie. Amerika heeft een vrachtvliegtuig vol munitie naar Oekraïne gestuurd. De Amerikanen willen Oekraïne zo helpen om zich te verdedigen. Er is al een tijd spanning op de grens met Rusland. Dat land heeft daar 100.000 militairen staan en andere landen zijn bang voor een inval. Het is bijna een jaar geleden dat er in meerdere steden felle protesten waren tegen de avondklok. Relschopper Dennis deed er ook aan mee. Hij filmde hoe andere jongeren een jumbo plunderden. Toen dacht ik, ja, ik ben er al toch, dan kan ik net zo goed alles eruit halen. Ja, zo dacht ik toen. En daarna ook nog bij de demen, had je een juwelier, had ik proberen een paar horloges mee te nemen, maar dat is niet gelukt. Dus. Ik heb best wel heftige jeugd gehad, dus op dat moment uh, ja, kwam eigenlijk alle agressie naar boven van vroeger. Dennis kreeg vier maanden gevangenisstraf. In de cel besloot hij zijn leven om te gooien. Hij schreef een boek en hij geeft nu lezingen aan jongeren. Bedoeld om ze te inspireren. Voor mij is het gewoon, uh, ja, het heeft zo moeten gaan. En uh, ik heb ervan geleerd, agressie helpt niet. En uh, ja, gewoon, je moet gewoon positief uh, in oplossingen denken. Dat doe ik nu dus. Uh. Tientallen relschoppers zouden trouwens nog geen cent hebben betaald na de rellen. Terwijl zij moesten opdraaien voor de schade. Volgens RTL Nieuws komt dat onder meer door justitie zelf. Die zouden een speciaal fonds oprichten waarnaar jongeren een bedrag moesten overmaken. Maar dat fonds is nooit opgericht. Het weer, het is bewolkt en meestal droog. Hier en daar kan het licht regen vallen en het wordt maximaal 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Is this really what I saw? Ja, dit is een hele grote hit geweest. Ook weer in de jaren tachtig trouwens door Robbie Neffel. En C'est la vie, dat is het leven. Zo is het leven. En wat brengt het leven in uur 2, Albert-Jan? Uh, over de twintig platen gaan we terug naar de uh, plaats Delict. En dan gaan we terug naar uh, ja, uh, 2008, was het, hè? 2008, 2008 hè? 2008, 2008 ja. ja, ja, ja. ja. Want, uh, 1 april. Ja, want uh, vorige week melden we dus dat de bunkerploeg... Uh, die jarenlang actief is geweest in de Zandvoortse Duinen... Uh, ermee is gestopt. Maar, we, maar onze collega's van NHTV gingen toch nog een keer terug naar het plaatsdelict. Samen met Engel Scholtenlo, een van de, van de bedenkers van die actie destijds. Om te kijken hoe het destijds allemaal gegaan is en wat dat iedereen daarin geloofde. Zelfs de internationale pers stonk erin. Dus daar gaan we straks over een tweetal platen even die reportage laten zien. En weet je wat ook het leuke is, Albert-Jan? Ook uh, wij van uh, CFM zaten in het complot. Ook wij deden daar ook aan mee, uh, samen met uh, de bunkerploeg. Dus wij vermelden dat uh, niet steeds op de radio. En uh, oh. op onze website hebben we berichten geplaatst van het gaat gebeuren. En uh, noem maar op. En toen werd het uiteindelijk ook door uh, inderdaad uh, en zelf... NH opgepakt. En later ook de landelijke media. Ja, dus uh, dat, was hele, dat was een hele geslaagde 1 april grap. Maar goed, daarover twee tal meer... Uh, verder gaan we nog even terugkijken naar uh, het aangespoelde reddingsvlot. En uh, wat daarvan uh, uh, achterhaald is inmiddels. En waar, de, wat al in zo'n reddingsvlot zit. Daar ook een reportage over. Half drie hebben we natuurlijk de evenementenagenda. En uh, we hebben ook nog een item over uh, de visverkopers ze hebben aangegeven dat ze vaste kiosken willen op het Zandvoortse boulevard. En de gemeente gaat onderzoek doen. Ik zou zeggen, genoeg reden om het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Hele interessante onderwerpen in het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Dus als ik jou was, zou ik gewoon lekker blijven luisteren naar de Zandvoortse radio. 106.9 in de regio DAB, kanaal nou 6A in de grote regio. En ook in Amsterdam, we zijn overal te ontvangen. I was surely falling apart The pain you caused Cut so deep Truly was a work of art En ook deze single is net uitgebracht. De Purple Disco Machine, hoor je, Samen met Sophie en The Giants. Ja, wat een leuk plaat is dat eigenlijk, hè? Je In The Dark. Nou, zometeen gaan we ook In The Dark. Want dan duiken we even een bunker in terug naar 1 april 2008. Maar eerst Soldier On. Hier is Direct. Soldier in a woman, you're always true to fall. Just keep on pushing your shopping cart through the storm. Most people buy it, but you feel it's one that we can no longer afford. You stop believing. yourself with a flower chain and a broken cane. Eigenlijk zou direct ook optreden tijdens De Vrienden van Amstel. Maar ja, vanwege inderdaad de coronamaatregelen... en dat er nog geen evenementen mochten plaatsvinden... is dat optreden niet doorgegaan. Maar we hebben het op, wel op tv kunnen zien bij Bo, in het programma Bo. En daar hebben ze ook deze single nog een keertje gedaan. Direct and Soldier On... Van Soldier On gaan we naar de bunkers. Dat heeft ook te maken met uh, soldaten uh, Albert Jan. Maar we gaan naar de 1 april grap. 1 april 2008, alweer een hele tijd geleden. Ja, klopt. En uh, waarom uh, besteden we daar nog even aandacht aan? Want vorige week is de Zandvoortse bunkerploeg officieel uh, opgeheven. En uh, vandaar dat uh, onze collega's van NHTV nog een keer teruggingen... met Engel Scholtenlo, een van de initiatiefnemers van die 1 april grap in 2008... Uh, om de zaak nog eens eventjes van dichtbij te bekijken. Want als ze het, het hoogtepunt moeten noemen van de afgelopen 20 jaar van de bunkerploeg... dan is het wel de, zeker de 1 april grap van 2008. De leden van de Zandvoortse bunkerploeg uh, moesten uh, er tot op de dag van vandaag nog steeds om lachen. Helaas houdt de club, zoals gezegd, met van, van bunkerliefhebbers het uh, deze maand definitief voor gezien. En daarom blikken uh, ze nog één keer terug op die geslaagde grap... samen met oprichter Engel Schottenloo. Engel kent de weg door de duinen rond Zandvoort inmiddels als geen ander. Over alle bunkers die hij ziet heeft hij een verhaal te vertellen. Dat is nu de brandweerbunker. Die daar, en, die daar, en daar gingen de, de soldaten naar het toilet. Kijk, luistert u naar, onze, naar de reportage van onze collega's van NH. Ja, dit is de bunkeringang waar we nu naar kijken. Nu uiteraard dicht. Hier gingen naar binnen toe. Daar gingen het kleine gangetje door. En aan de andere kant zaten de mooie smuurschilderingen. Dus dit was de, de bunker van de, de bunkerploeg geweest. Engel Scholtenlo denkt er nog steeds met veel plezier aan terug. De 1 april grap van 2008 was het hoogtepunt in het 20-jarig bestaan van de Zandvoortse bunkerploeg. Die stoppen er nu mee en daarom blikken we samen met oprichter Engel nog één keer terug op die grap. De grap die de pers een maand lang bezig hield. Ja, ja. ja, dus, wat hebben we gedaan, dat is eigenlijk onvoorstelbaar helemaal onder het zand en zelfs een ingang. En er is ook niemand meer die dat kan even naden, zeg maar. In de duinen bij Zandvoort ligt waarschijnlijk een schat uit de Tweede Wereldoorlog. In maart 2008 komt de bunkerploeg met het nieuws naar buiten dat er ergens in een bunker rond Zandvoort voor miljoenen aan kunst ligt, tijdens de Tweede Wereldoorlog achtergelaten door een Duitse officier, genaamd Müller. Ja, uit de documentatie blijkt van, van de heer Muller dat uh, het om vier sculpturen gaat en om twaalf schilderijen. En hij spreekt ook over iets van edelmentalen. Eén een schilderij zou gemiddeld rond de 30 uit 40 miljoen zijn nou dat maal 15 ja. dus wij dachten nou wij zijn echt wel super natuurlijk ja zo genaamd ja, zo we hebben zogenaamde documenten gemaakt ja. worden kaartjes gemaakt doet het echt allemaal echt leek ja goed en voorbereid Goed voorbereid en we hadden echt uh, elke week een vergadering hoe gaan wij nou de pest misleiden en hoe gaan we dat naar voren brengen ik uh, zie toch echt hierop een ronde kist en een uh, vierkante kist en hierboven zie je echt duidelijk iets tegen de muur aan staan en wat zou dat dan zijn? Ja, Ik denk een kist waar, waar misschien een doeken in opgerold kunnen staan. Of iets dergelijks. Maar exact durf ik en kan ik ook niet zeggen. Engel en zijn vrienden gaan best ver met hun grap. Omdat de locatie zogenaamd geheim moet blijven, mag de pers s'nachts mee. Uren in de regen door de duinen wandelen. Om beelden te maken van een zogenaamd onderzoek bij de bunker. Dat hebben ze natuurlijk allemaal voorbereid. Want in de, in de, in de laptop van het onderzoekbureau. Hadden wij natuurlijk de fundamenten van een oud kasteel uh, neergezet. zodat hun met de pers erbij konden laten zien: van, kijk, dat is een muur en dat is een ingang, zo loopt de loopgraaf. Ja. Terwijl het eigenlijk gewoon fundamenten was van een oud kasteel. Maar ik weet van collega's die toen meegingen, die kwamen helemaal uh, onderkoelte en verzopen terug. Want ja. het, het hoosde echt, hè? Ja, het was uh, behoorlijk koud. Ja. Het, was, het was een stormachtige avond. Het regende gigantisch. Ja. De verslaggever die bij ons was, de weet ik nog, die was. Nou, wekenlang ziek, ziek. Ja, de opgelopen had ik begrepen. Wil je nog even sorry zeggen bij deze? Ja, sorry hoor. Ja, ja, ja, ja, het was voor de grap hè. Alles voor de grap. Want alles wat je zei, dat was eigenlijk een leugen wat je toen uh, vertelde. Hoe moeilijk was dat? Omdat, uh... Nou, best wel heel erg moeilijk. Want uh, je familie en uh, je, uh, je, uh, je buurtgenoten die vroegen heel veel aan je. Ja. En Thomas stug blijven volhouden van het is een leugen, het is een leugen. Nee, hey, het, is, het is de waarheid, het is de waarheid. Zandvoort heeft het opnieuw geflikt. Wekenlang werd er gespeculeerd over een mogelijke schat in een van de bunkers. Of het waar was, bleef spannend tot op het laatste moment. Vanmiddag opende de burgemeester van Zandvoort eindelijk de deur van de geheime schatbunker. En daar lag geen kunstschat. Maar Zandvoort krijgt er wel een bunkermuseum in de duinen. Na weken van spanning is het vanmiddag eindelijk zover. Burgemeester Niek Meijer verricht de laatste inspanning om de bunker te openen. Waarom moet dit nou juist op 1 april? Nu gelooft toch niemand meer dat er hier een schat ligt? Als wij zeggen het is op 4 april, dan komen er 30.000 mensen langs. En dan hebben we een hele bezoekersaantallen waar we helemaal gek van worden. En 1 april denkt iedereen naar het is nog een grap, Dus ze komen niet. 1 ah, ah. april. Bunkermuseum Zandvoort, oprichting. Op, Het idee erachter uh, is dat uh, vandaag de stichting Bunkermuseum Zandvoort is geopend. En deze bunker, waar we op dit moment in staan, wordt waarschijnlijk ons museum. Hoe reageerden ze allemaal? Ja, toch wel heel, heel positief toen ze erin getrapt waren. Ze feliciteerden ons met deze mooie 1 april grap. Dus ja, uh, ik kan zeggen we trots, we hebben iets twee gebracht. Wat eigenlijk uh, niet meer uh, kan herhaald worden. Nee, dat is onmogelijk. Dat kan ik rustig dus zeggen. Ja. De bunker is dicht. De bunkerploeg sinds deze week opgeheven. Helaas is hun eigen museum, waar het op 1 april 2008 toch eigenlijk allemaal om draaide, er nooit van gekomen. Nee, zo is het inderdaad. Jammer genoeg uh, geen uh, museum uh, gekomen hier in Zandvoort. Wel een hele mooie 1 april grap. En uh, ja, wij uh, als lokale radio hebben daar ook heel graag aan uh, meegedaan. Nou, Albert-Jan was een uh, euh, mooi feestje. Ronald van der Meij kwam steeds uh, bij ons uh, over de vloer natuurlijk... om de laatste uh, updates uh, te Geef. geven en, uh, en dergelijke. Het was echt een, uh, een hele beleving. Echt een uh, go hele goede grap. En uh, ja, helaas is de bunkerploeg uh, nu dus uh, opgeheven. En uh, Scholtenlo die heeft uh, ja, echt uh, heel veel tijd uh, daarin gestoken. En uh, trouwens ook uh, alle mannen. En uh, volgens mij zat er ook een vrouw bij waar, die het, uh, waar, waar ze het uh, meededen. Waren allemaal heel uh, actief in die uh, bunkerploeg. Nou ja, een hele mooie reportage van onze collega's van uh, NH Nieuws. Op ZFM wordt iedere hou hou Latina. Leuk om deze single weer eens terug te horen... ...na de mooie reportage van NH-nieuws... ...over de 1 april grap van de bunkerploeg. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text tv, op kanaal 45. En het mooie is, wij zijn inmiddels verhuisd naar kanaal 40... ...dus iets lager vind je ZFM TV. Kanaal 40 digitaal via sigo.nl. Dan kun je zowel uh, luisteren naar de radio als uh, de laatste berichten lezen. En natuurlijk de leuke filmpjes over Zandvoort. Je het allemaal mee bij je eigen lokale radio. Ook weer zo'n groep die uh, in het verleden heel erg populair was. Was deze van uh, ABC. En uh, de LP uh, waar het van uh, gedraaid is... heet How to be a Stillionaire. Ja, dat is wat anders dan een uh, miljonair uh, of een triljonair, of. Uh een biljardair, je weet het maar nooit. Je hoort in ieder geval uh, ABC en uh, Be Near Me. Het is uh, bijna half vier, we gaan hem doen, de evenementenagenda. En gaat er nog wat gebeuren voor uh, de musea... na de persconferentie aankomende dinsdag, Albert-Jan? Nou het, het, het is allemaal nog... Ik bedoel, de huidige situatie is zoals die is. Maar bedoel de, de, de, de, de meldingen die zich al voorzichtig een beetje uitgelekt worden... heb ik goede hoop dat er na uh, uh, uh, dinsdag ook de cultuur weer uh, zijn gang kan gaan... en dat je gewoon weer naar musea kan, naar de bioscoop kan, naar het theater kan. Maar wellicht met, met, met, met regeltjes en zo. Allemaal prima. Maar uh, als het goed is, ik heb goede hoop dat er uh, wat schot in komt. Maar zoals de situatie nu is, uh, heeft het nieuwe bestuur van Classic Concerts... dat op 1 januari was aangetreden... Uh, hun entree had natuurlijk, natuurlijk iets anders voorgesteld... Maar na de persconferentie van 14 januari jongsleden werd de laatste hoop op een doorgang van het nieuwjaarsconcert op 23 januari, morgen dus, de grond ingeboord. Helaas geen feestelijke openingsconcert van het Heemsteeds Philharmonisch Orkest in de dorpskerk van Zandvoort. Maar er gloort hoop. Het huidige bestuur bestaande uit Piet Hein van Mechelen, Mariken uh, Verhulstonk... Frans Visser en Willem Strooman is druk bezig om op afzienbare termijn met kleinere ensembles een klinkend, progr klinkend programma te verzorgen voor de liefhebbers van het Kerkpleinconcerten. In de nieuwsbrief wordt aangegeven dat als jaarafsluiting een topproductie terugkomt, namelijk een kerstconcert met een Maastrichter Staar. Hopelijk kan het allemaal dan doorgaan. Het eerstkomende concert op de jaaragenda 2022 staat onder voorbehoud gepland op 20 februari met Jaap Stork. Nadere informatie de zal volgen. Dan nog even naar de huidige situatie bij het museum. Zoals gezegd, in verband met de huidige coronamaatregelen is het Zandvoortsmuseum helaas nog steeds gesloten. Uh, vrijdag 21 januari, gisteren dus, zou de nieuwe tentoonstelling Beelden in Zandvoort van start gaan... Binnen in het museum is alles inmiddels gereed gemaakt voor het moment dat de deuren weer open mogen. Een tentoonstelling in het Zandvoortsmuseum met sculpturale kunst van hoog niveau van 21 januari tot 26 juni onder voorbehoud. Het museum is ingericht door diverse kunstenaars met betoverende grote sculpturen en installaties. Ze hebben zich laten inspireren door Zandvoort en de strijd tussen natuur en verstedelijking. De deelnemende kunstenaars zijn allen landelijk bekend... en hebben een drukwekkende tentoonstellingslijst. Pim Pals, Graaf, Marjolein Mandersloot, Betty Disco... Mirjam van der Linden, Paul de Reus, Herman Lamers, Midas Zwaan, Rob Chevalier, Ralf Lamberts... en niet te vergeten Marlene Scherps. Wilt u alvast binnengluren? Dat kan namelijk nu via de video die is gemaakt door collega Leon van Es... Voor meer informatie over de prachtige buitententoonstelling... gaat u naar www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl En wie weet, volgende week vrijdag te, is het, weer, het museum weer toegankelijk en kunt u dat in eigen ogen bekijken... deze prachtige tentoonstelling beelden in Zandvoort. Dat zou mooi zijn, Albert-Jan. En ondertussen kan je inderdaad de film zien... op de Facebookpagina van CFM staat die En dan is uiteraard ook op die handige ZFM-app. Dus mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu. Hè? Want dan krijg je alle laatste nieuwsjes... als eerste op je mobiel en tablet opgestuurd. En natuurlijk kan je ook luisteren naar het geluid van Zandvoort... En tot aan vijf uur is dit Zandvoort op zaterdag. Een hele aparte plaat nu, maar wel gaaf om hem weer eens te draaien hier. is dus bap! Inkognito hasten voorbij, offiziell sind die Ditien dabei. Wenn die Volksseele allzeit bereit Richtung Siedepunkt wütet und schreit, Heil, Halali und grenzenlos geil. Nog Vergeltung brullt zitternd verneid in de Kristalna. Die zieht zich hier Für die schwule Verbrecher sind Ausländer aus. Dat sind Bruchenweer, der ze verführt. En dan rettet geen kein Kavallerie. Geen Zorro kümmert zich da drum. Der bis höchstens de in de Schnee. En versallen verlässt zich geen Ömner und Kristallnacht. Niets meer blinde in het zauber, strubbelt bitter voor En de Wächter met schlüsselbund hält zich eens, je het via GD. Bij de en verkoopt je O maats Village und maskiert hümm im Bau dieses ich sammelt ständig Met auf die die Schuld verbest Brot der lüchsmart für künstlerisch und das Laden auf löch dich von doll die galären stolle hunger dann wie dem hafen noch sklaven gewalt der schrott und der ungleiche kampf aus stettes drama Für alles erhält, ob man Mienche, Vertrieb oder quell, Norbo Hinger macht das, wo stark sie die Welt ist und und Schrammstoll entstellt, wo man Hymnen bleibt, in barbarischen Gier noch Profit Rosiana und, Prophet, wo und den Roll, wenn man in der Oh ja, en dan uh, schreeuwen konden ze ook weer in die tijd. Dan even terug naar de jaren 80 met de Christanna. Dat was uh, de single van uh, Bab nog een keer. Uh, ja, we draaien hem niet veel, want uh, ja, dat kunnen je speakers natuurlijk niet aan. Maar uh, dit keer wel even gedraaid. Zometeen gaan we het strand op. Eens even kijken of daar nog zo'n een uh, uh, aanwezig is. Daar hoor ik van de week het en ander over. Maar eerst gaan we player voor je draaien. Hier is Chicago. de Chicago en de Streets player. Ja, we gaan even naar het strand van de week. Ja, was we het echt even flink in het nieuws? Nieuws over een redingsvlot wat aangespoeld is. Ja, klopt. We hadden daar in het Sandforce Nieuws in het kort al over. Maar uh, daar is later uh, werk van gemaakt, natuurlijk. Ik bedoel, je kan niet elke dag uh, zo'n. Zo het was gewoon zo'n witte, witte rol. Ja, een soort frikandel, witte frikandel. Een frikandel, is altijd ja, ja, lekker? Ja, ja, nee, goed. Dat was speciaal, hè? Dus, nee. ik. Hij, hij was nog ingeklapt, maar ja, op een gegeven moment moet je aan een touw trekken... en dan, op een gegeven moment is het poep, dan springt hij open en uh, blaast hij zichzelf op. Dus toen uh, zagen de mensen op het strand dat het inderdaad om een uh, reddingspot ging. Zoals gezegd is dus op het strand van Bloemendaal-en-Zee... tussen Bloemendaal-en-Zee en, en Parnassia... werd woensdagmorgen een compleet reddingsvlot aangetroffen. Inclusief etenswaar vuurpotten en roeispanen. Het leek er even op dat er echt iemand in had gezeten... maar het bleek toch niet het geval te zijn. De KNRM Zandvoort heeft het mysterie namelijk opgelost. Het vlot is van een schip gevallen ter hoogte van Zeeland. NH ging erheen en maakte er de volgende reportage leefvlot aangetroffen. Uh, wat de omstanders was aangetroffen in de branding. Maar toen was het vlot nog uh, heel compact binnen de witte kokers. En de mensen hebben hem zeg maar uh, laten ontploffen en waardoor het vlot eigenlijk uh, tot stand is gekomen. Nou er was gelukkig niks aan de hand. Uh, uh, dit vlot is in uh, begin januari uh, verloren in uh, uh, uh, Zeeland zeg maar. Uh, eigenlijk in het Belgische gedeelte en dat is deze krant opgedreven. Ja, en wat is de inhoud dan nog? De inhoud is uh, aanzienlijke pakketten met water, scheepsbiscuit, uh, reddingsmiddelen, vuurwerk, uh, EHBO spullen, een handpompje, uh, roeispanen. Echt van alles zit erin. Nou, we gaan hier uh, waarschijnlijk mee oefenen. Dan gaan we een paar keer mee oefenen tot, uh, tot hij het begeeft en dan, uh, ja, dan gaat hij uh, bij het oude vuil. Moet hij niet, niet terug naar dat schip of...? Uh... Nee, nee, dat ding is al afgeschreven word de verzekering. Ja? Ja. ja. Oké. Okay. Dus uh, je, ik kun... denk dat het meer kost om, uh, om hem terug te brengen en erop te zetten dan dat hij uh, vernietigd wordt. Ja. Maar eerst dus dat... nog eventjes een keer mee oefenen. Daar gaan we nog mee oefenen, ja. Ja. Ja. ja. Hoe moet dat voor die mensen zijn geweest die vanochtend die koker hebben aangetroffen? Ik denk dat die wel geschrokken zijn, want uh, die zit eerst aan een touw te trekken wat steeds langer wordt. En dan uh, uh, doet die koker zeg maar plof, even plof en dan openen de schelpen en dan ontvouwt zich het reddingsplot. Gaan lichtjes branden uh, uh, uh, en het blaast zich helemaal zelf op. Dus dat uh, zal wel even schrikken voor die mensen zijn geweest. Mooie En nieuws was dus even bij uh, inderdaad de Zandvoortse KNRM uh, op bezoek. En spraken daar met uh, schipper Jan-Willem van Den Bouts en uh, Frans van der Ploeg. Uh, die uh, zeg maar, uh, flink uh, de, het een en ander wisten uh, te melden over het uh, rennisvlot. Uh, en dat wordt gewoon een paar keer gebruikt en een bup uit vuil. Ja, de verzekering die heeft het toch al betaald, Albert-Jan. Dus, ja, uh... de, de bedoeling van dit soort vlottem uh, uh, uh, is dat ze nooit gebruikt worden natuurlijk. Nee, maar wel een mooi ding. Ja, dat is een mooi ding. Zeker, zeker, zeker. Dan nou, gaan wij er toch heen, mogelijk de, dit, dit, Mogen ah, Ja, mogelijk ja, over redden. Ja, ja. Waar, waar varen we heen? Naar Zeeland? Nee, nee, gewoon hier voor de kust. Want hier bent, voor de kust. Een beetje mooi weer, niet te hoge golven. Oh, ja. Nou, oh, dat wordt een mooie reportage. Misschien, misschien een idee. Als het voorjaar is, uh, dan, uh, <laughs> ja. dan gaan we even bij Jan Willem uh, langs. Of hij het uh, reddingsvlot uh, nog heeft voor ons. Jan ja, Willem, mocht je luisteren, dan weet je dat vast. <laughs> nou, we komen eraan hoor. Er is geen ontkomen meer aan. Uh. Nou, mooie reputatie in ieder geval van NANIS. Wij hebben mooie muziek hier. This is Rather Be. Oh, oh, oh, oh. We're a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 Every step we take, Kyoto to the base, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the battery.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 Clean, clean Bandits en uh, Rather Be Hit van alweer een paar jaar geleden. Zometeen gaan we naar de boulevard en wat gaan we het hebben over de viskarren. Mogen ze ook definitief blijven staan daar. Uh. Je hoort het zometeen na deze...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 Dat was uh, de singer van uh, Julio, de, de Kingstas Paradise. En uh, van uh, de Kingstas Paradise uh, gaan we over uh, naar het strand, naar de boulevard. Want uh, ja, het mooie van Samford is dat daar allemaal van, uh, van de, de, mo de mobiele visvitrine restaurants... of hoe, uh, noemt, uh, hoe noemde Jaap Kroon het altijd, uh, Albert Jan... Ja, nee, ja, goed, dat ik, ik, ik, ik ik me zo niet te binnen. Ja, ja. hij had er een hele mooie term voor ja, in ieder geval. Man, hij had toen een van die mo meest moderne karren. Ja, ja, ja, goudwaard die kar. Ja. Nou goed, maar de visverkopers willen graag een vaste kiosk kunnen... ook op, het Zandvoortse, op de Zandvoortse boulevard en de gemeente gaat dat onderzoeken. Het is een lang gekoesterde wens van de strandpachthouders, strandplaatshouders... op de boulevaars in Zandvoort... ...vaste kiosken, zodat ze niet meer dagelijks op- en af hoeven te bouwen. De gemeente gaat nu onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten... ...in samenspraak met de vereniging van standplaatshouders. Het gaat in Zandvoort om twaalf jaar rond standpla standplaatsen... ...waarvan het merendeel zich op de boulevard Bernard bevindt. Al sinds 2017 verzoeken de vis- en frietverkopers de gemeente... ...of ze hun mobiele karren mogen transformeren naar vaste kiosken... Nu moeten ze tussen 10 uur s avonds en 6 uur s ochtends uh, uh, hun wagens weer uh, nog weghalen. Wat ze vooral met de tractoren doen en van en en van naar het oprijden naar de opslag. Inmiddels zijn de Zandvoerders op, uh, op bezoek geweest in onder meer Katwijk en Den Haag, waar al vaste kiosken staan. Ook in Haarlem zijn daar voorbeelden van. Een van de voordelen is dat de verkopers bij hele slechte weersomstandigheden door zouden kunnen werken. In de loop van 2022 zal de gemeenteraad van Zand voor de uitkomsten van het onderzoek onder ogen krijgen... met de standplaatshouders zich, uh, zijn afspraken gemaakt over de financiering van het onderzoek. Voor een sfeerverslag gaan we terug naar 2020, een hevige storm... terwijl alle, de, de, op dat moment uh, dus maar één kraam had besloten om toch op de boulevard te gaan staan. Maar ja, dat krijg je natuurlijk wel zand tussen je kiebelingen.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 U wilde een haring? Ik wilde een haring, ja, maar ja, die zijn niet te koop vandaag. Die haring met zand in plaats van haring met ui. Ja. Een haring heb ik altijd. Ja. Maar ja, nu met die storm, je wil wat lekkers verkopen. Ik zou, maar dat zou ik toch voor wat anders gaan. Want ja, zoals je kan zien, het stuipt nu behoorlijk. Ja. Dus ja, er zitten meer uh, zand als uh, uitjes erbij. Ja, dat, en dat is wel goed voor de maag volgens mij. Schuurt de maag ook dat zand. Wat wordt het nu? Een broodje met uh, garnalen. Ik hoop alleen dat de garnalen wel op mijn broodje blijven liggen.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 Leuk en inmiddels uh, alweer uh, uit de reportage van onze uh, collega's van uh, NH News. En wie kent Jeroen Koper niet? Hè? Want die staat er echt al uh, jaren tegen Bloemendaal aan op uh, de Noordboulevard. Weet we weten allemaal wel wat we het hebben over Floor die uh, daar, uh, daar staat. En, uh, Jeroen, volhouden. En, uh, ja, het is mooi. Ja, Jeroen staat er eigenlijk altijd. Ook uh, door weer en wind. Hè. Storm of wind, hagel ja, maar goed, of regen. Maar goed, Niks ja. houdt Jeroen tegen. Maar goed, als het straks de vaste kiosk is dan kan je natuurlijk zorgen dat, de, nou ja, dat of je zand tegen kan houden. Zo, dat blijkt me bij, lijkt me bijna onmogelijk. Maar in ieder geval dan, uh, kan je wel een, een, een zandloze haring krijgen. Ja, dat wel. Maar dan moet je wel naar binnen natuurlijk. We gaan kijken hoe dat uh, allemaal uh, af uh, gaat lopen. En wij gaan uh, alweer naar het uh, nieuws en weer van 4 uh, uur. En daarna zijn we er nog een uur lang met Zandvoort op zaterdag. Als ik jou was... Zou ik gewoon naar de radio blijven luisteren. Gezellig. En uh, na vijf uur uiteraard ook veel meer gezelligheid met Entertainment For You. Maar zover is het nog niet hoor. Want wij hebben onder meer de single van Bruna Mars voor je. Oh, her eyes, her eyes. Make the stars look like they're not shining. Her hair, her hair. falls perfectly without her trying. She's so beautiful. And I tell her every day. She won't believe me And it's so, it's so sad to think that she don't see what En if you look ok, you know I'll stay. When I see your face. There's not a thing that I would change. Cause you're amazing. Just the way you are. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.